Jan van de Putten met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw drones afgevuurd op Oekraïne. Volgens Oekraïne waren het er 88. Een deel werd onderschept. In de hoofdstad Kiev en op andere plaatsen... een woongebouwen en bedrijven getroffen. Vier mensen raakten gewond. De Amerikaanse broers Eric en Lyle Menendez krijgen een nieuwe kans om strafvermindering te vragen. De rechter geeft toestemming voor een nieuwe hoorzitting. De broers Menendez werden in 1996 veroordeeld tot levenslang voor moord op hun ouders. De geruchtmakende zaak kreeg afgelopen tijd opnieuw aandacht door een Netflix documentaire. De broers willen uiteindelijk een heel nieuwe rechtszaak, maar daarover is nog niets beslist. Twee politieagenten op Aruba worden vervolgd... voor het doodschieten van een man van 19. De agenten openden in februari het vuur na een achtervolging... omdat de man roekeloos en zonder achterlicht zou hebben gereden. Uit beelden blijkt dat hij zijn lichten wel degelijk aan had. De dood van de man maakt veel los op Aruba... en bij Arubanen in Nederland. De Belgische regering steekt dit jaar miljarden euro's in defensie... om te voldoen aan de NAVO-norm van 2%. De regering heeft 3,9 miljard extra gereserveerd in de begroting. Veiligheid is volgens de minister van Defensie geen luxe, maar een noodzaak. Hoewel België een van de oprichters is van de NAVO, zat het ver onder de NAVO-norm. Vorig jaar besteden de Belgen 1,3 van het bruto binnenlands product aan Defensie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen. Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort Goedemorgen weer, uh, Goedemorgen. Hallo en... Uh... Hoe was jouw week? Uh, nou ja, uh, uh, laat ik zeggen, mijn fiets is kapot gegaan. Ja, maar... dat vertelde jij net. Het is maar wel dat een heel uh, bijzonder verhaal. Ja, ik... Uh, maar dan moet je, uh, je moet het ook zo vertellen zoals je het net tegen nou, mij ik vertelde. Nee, ik fietste gewoon en ja? opeens krak die, dat zadel. Uh, die boom, zadelpen. Ging, ja, ging naar beneden. Ja.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 Nou. Maar ik denk toch dat dat eerst hoor. Dus, uh, maar goed, hij staat nu bij uh, Martijn. En uh, ja, ik heb gelukkig ja. nog een tweede fietsje. Uh, nou, dat is leuk om te horen. Want we hebben straks een verslag van Martijn. Ja, dat hoor ik, ja. ja. En uh, die gaat vertellen hoe het allemaal... Ja, ik sprak uh, hem uh, een paar dagen geleden ook al. Mm -hmm. nou, hij was helemaal zenuwachtig dat jullie langs kwamen. Nee, hij nee, heeft het heel nee, goed gedaan. Nee, ja, hij heeft het heel goed worden. gedaan. Ja. Natuurlijk. Hebben jullie nog over zijn racerij gehad, of niet? Nee, heel even. Oké, okay, Heel wel. even, ja. ja dat, dat, dat is doet. grappig ja, dat hij ja, dat doet. Ja, ja, en ja. heb je allemaal, uh, vorig jaar is het tweede geworden. Ja ja, ja allemaal bekers ja, ja, Want ja beker. komen er thuis niet in hey, en um, um, hoe heet het um, uh, ja de Grand Prix is weer bezig in Bahrein ja het wordt een, uh, uh, het wordt lastig voor Max zo, zo te zien in ieder geval maar als jij uh, maandag uh, opeens een Formule 1-wagen hoort uh, uh, rijden op circuit dat kan hè dat klopt dan is het een Aston Martin. Aston Martin. Aston Martin. Ik denk niet dat uh, Stroll of uh, Alonso hier zijn, uiteraard niet. Nee, wie, wie uh, rijdt er dan in? in nou, een van, die, van, die, van, die, van die, uh, die jonge jongens.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 het zijn natuurlijk wat oudere auto's. Het zijn maar, wat oudere auto's. Maar, maar wel uh, snelle jongens in ieder geval. Staat, um, staat er nog wat in de krant, jongens? Ik weet het niet. Nou ja, goed, er staat van ons in de krant, natuurlijk. Ja, dat, wij, wij zijn helemaal trots op Ja, De, ja, de Oekraïners kunnen een jaar langer blijven, maar daar gaan we straks ja, over praten. Het, met, dus Curitex is een jaar uitgesteld. Ja, hè? is een ja. jaar uitgesteld, ja. inderdaad. Ja, wat gaan we eigenlijk doen? Ger? We gaan uh, praten met wethouder De Kloet. Ja, en die gaan um, we straks bellen. Want, uh, ja, die gaan we even bellen zo. Die woont uh, natuurlijk in Kortenhoef. Ja, het is een beetje een politiek getint eerste uurtje. Ja, dat klopt. Want de burgemeester David Molenburg komt ook nog langs... over zijn nieuwe termijn en de plannen voor de zomer... en er komen nog wel een paar zaken voorbij. Dan is er ook nog Patrick Berg... die praat over de opbouw van de strandtenten en Ries, et cetera. En dan twee uur... En misschien nog een stukje Badhuisplein. En twee uur is... Hebben Jan van Koper aan de lijn over de kick-off van de Pride? Ja.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 Na Bloemhuis-Bluis. Na Bloemhuis-Bluis-Wijsman. Uh, uh, ja, uh, uh, elke veertien dagen ga ik met uh, Carina. Ja, vind je uh, het leuk uh, idee in geval. En uh, ja. gaan we de ondernemers uh, bekijken. Ja, en dan gaan we nog praten over uh, de matthäus Passion. Matthäus, uh, ja, dat, ja, dat is goed. niet gering hoor. Nee, dat wordt een, groot, dat uh, wordt een, een heel experiment. groot verhaal. Ja. Leuk, ja, leuk, leuk. Willem uh, is hier straks in de studio. Dat is komende vrijdag, in de Maar daar gaan we straks alles over vertellen. Laten we beginnen. Maja, ook welkom trouwens. Maja Kopp, onze technica. Uh, muziek uitzoeken. Uh, Stelden, nou, ja, uit, sorry, uitzoekster. Nee, <lacht> nou, maar muziek samenstellen. Stelster. ze vertelde dat ze allemaal filmmuziek heeft. Klopt dat, Marja? Heb je filmmuziek? Ja, ik heb, ja, ik ja. heb allemaal filmmuziek. Ja. Oh, wat grappig. Vallig ja. de Koe bed en de niet, maar... Ja, dat vroeg ik, ja, maar yep. ja. Die, die, die is gewoon ja. 55 minuten, dus... Ja, daarom. Ja ja, ja, die, die was iets te lang. Ik heb wel de Godfather voor je. Godfather, Ja, dat Maar goed, ik had her Gezien en ik dacht. Uh, ah. Leuk, ja, dat is goede <laughs> muziek gemaakt. Wat, ja. wat, wat ga je nu draaien? Uh, ik ga zo meteen de uh, Could We Start Again, please, uh, draaien. Okay. Van uh, uh, Jesus Christ Superstar daar, natuurlijk. Ja. Klopt. En uh, Maar ik heb de wethouder onder de telefoon zitten. Oh, de oh, wethouder zit er Nou, nou dan gaan we we daar, nou, in. Ja, daar kunnen we ook te te meteen heen, heen, heen, heen, heen gaan. gaan. En dat doen we daarna gewoon. Ja, ja, ja Janja Jan de Kloet, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. De wethouder van de gemeente Zandvoet, uh, gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, openbare ruimte, vastgoedtransitie <laughs> uh, en uh, renovatie. En de Dutch Grand Prix natuurlijk. En ze is kort ook uh, openbare uh, uurwerken. Dat klopt hè.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 Ja, nu ga ik niet over de stationsklokken. Uh, nee. Zo rijk mijn uh, macht nu ook. <lacht> Nog niet, hè? Nog niet. Je weet dat. Ja, dat zeg jij. Maar um, het is hier zo dat uh, we willen dit gewoon goed, goed aanpakken. En dat hij niet over een paar maanden weer stuk is. Dus uh, ah. dat hij het voor zeer lange tijd goed blijft doen. Op de plek die iedereen kent. En, wanneer wordt er een klap opgegeven? Wanneer uh, denk je dat het uh, bekend wordt? Of u blijft staan? Nou, ja, die... de. de, de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 Alles bij elkaar zitten we nou tegen de 550 stemmen. Precies, ja, ja, dus wat zo? En hoe? En wat? Wat zeker? Ja. En drie kwart ongeveer vindt dat die moet blijven. Oké, okay, ja. toch wel. Wou jij nog één vraag stellen? Of... Nou, die, die vraag wilde ik stellen. Oh, die vraag wilde ja. ik stellen. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. Um, Oké, okay, dus tot zover de klok even. Uh, ja, nu we je toch aan de lijn hebben. ik kan er haast niet omheen. Uh, toch een paar andere zaakjes nog, uh, ja. Jan-Jaap. over uh, Met name uh, Ries, hè? er is een brief gestuurd ja. uh, week of drie geleden naar uh, het circuit...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 Um, bovendien komt er een festival uh, in juni. Ja. en, uh, en hebben ook... hè? He? Dus... Ja. ja, nou, kijk, dit soort dingen zijn natuurlijk wel belangrijk. Um, als het gaat over de openbaar orde en veiligheid. En, en in dit geval eigenlijk ook de volksgezondheid. Mm -hmm. um, we hebben ook het beeld geschetst. Nou, stil nu dat er een voorjaars- of zomerstorm komt. en uh, de, de zooi wijkt over de boulevard of nog erger richting het strand. Ja, moeten ja, we gewoon niet hebben. Dus daar nee. is echt uh, het, het, het, het serieuze gesprek over gevoerd. en de brief gestuurd om. ...aan te geven dat hier echt snel opgehandeld moet Ja, nou ja, in ieder geval... Dat... Dat ...ben ik daar blij om. Dat is wel lekker, ja, ja. Ik zou meer brieven versturen hier en daar... Dat we snel reageren. Precies. <laughs> Meestal wordt er snel gereageerd op de brieven die we sturen. Toch wel. Dus, uh, Bijvoorbeeld ja, ja, ja. ook naar het casino, ja. hoe dat uh, nu afloopt. Het, uh, we hebben het, uh, ook te, nou ja, we hebben natuurlijk ook uh, contact met het casino... ...over uh, de sluiting van het casino. En, uh, de grond, hè. Het casino, het, het casino heeft bezwaar gemaakt tegen ons uh, voorgesteld. ja. Dus ik ben, ja zwaarcommissie geweest en we wachten op de uitspraak ervan. Ja, dat is, dat is, daar is nog, geen, nog niks over te zeggen eigenlijk. Nou, niet meer dan dit in ieder geval. Nee, jullie nee. hebben in de tussentijd ook geen contact gehad meer met... Uh, het, is het, niet in ieder geval. ...Holland Casino. Nee, en maar was dat nou ja. ook niet over de garage hè, eronder? Um, nou ja, de garage is daar natuurlijk een onderdeel van. De, hmm. de, de, de, de, de, de er is een opstalrecht gevestigd, dus het is een vrij complex onderwerp. Ja, dat kan je niet loszien. En, nou ja, het, het is natuurlijk een beetje onhandig om...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 De alle, het allergrootste probleem op dit moment... en dat heb ik ook vaker gezegd... ook bij jullie trouwens, is ja. het uh, stikstofdossier. Ja. Um, zeker voor een bouwproject... wat uh, rond 500 woningen betreft. Uh -huh. Zeker uh, ja, in een toch al dicht bebouwd gebied. Plus dicht bij Natuur 2000. Uh -huh. dus er zijn allerlei... Uh, voorwaarden waar je aan moet uh, voldoen. Um, en dat is ook... tevens het grote vraagteken. Want uh, er is zelfs een Rijkscommissie... ingesteld die afhankelijk in april met uh, een soort richtlijn zou komen. Mm -hmm. En uh, de Rijksoverheid heeft dat zelf al uitgesteld tot juni. Dus uh, ja. dat is volgens mij wel een indicatie dat het een, een lastig uh, dossier is. Maar verwacht je verstoepelingen in dat hele stichtstofdossier? Mm -hmm. Ik weet er werkelijk geen enkele voorspelling. Nou, nee, moeilijk hè, ja. ja het is maar... ongelooflijk moeilijk. En er zijn ook, uh, de afgelopen maanden werden dingen gezegd door uh, de minister... en uh, daarna werd het een week later uh, door een gerechtelijke uitspraak weer anders... Uh, mm -hmm.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 nou, je kunt altijd zeggen van, nou, er zijn geen woningen in Zandvoet. Dus, uh, <laughs> dus, dan denk je dat ik een zwart achteraan <laughs> ja, <laughs> altijd zeggen, dat, dat schiet niet op, dus uh, <laughs> ja, ik kan hier gewoon niet wonen. Nee, maar je zou, hier, je zou hier eventueel wel willen wonen natuurlijk, of niet? Lekker aan ja, ja, Zeker. Kijk, als ik de, de politiek in, in Zandvoet is uh, tamelijk dynamisch. Ja, dynamisch kunnen we, kunnen we zeggen, ja. Um, dus als ik zeker weet dat ik uh, vier jaar lang in Zandvoort uh, kan functioneren, dan doe ik het zeker. Ja, zou je maar... eventueel uh, de volgende vier jaar ook weer door willen gaan of niet? Uh, als wethouder? Er is, ooit, er is ooit een mooie uitspraak gedaan. Als het volk mij roept, dan ben ik... Uh, <laughs> Oké, okay, dat gaan we horen. Misschien wel roepen in de woestijn, maar ja, je weet het roepen nooit. In, he. Roepen in Korte Hoef. Ja. <laughs> in ieder geval roepen op het strand. Ja. Ja. Nou, Korte Hoef is ook mooi hoor, want ik ben er toevallig zeker, nog zeker? doorheen gereden met de motor vorige week. Prachtig allemaal, vraag, prachtig. Vraag maar, ik ja, kom we, maar, weer. Ik kom er wekelijks. Ja, ja, ja, ja. Goed, Jan-Jaap, uh, uh, nou, of jij moet nog iets uh, willen melden dat je zegt van nou, dat zou ik heel graag kwijt willen. Uh, nou ja, dat, dat alle projecten die nu uh, lopen, zijn natuurlijk ook met druk bezig. Daar hebben we nu heb ik een eerste schets gezien van de invulling. Okay. Daar zijn we hard aan het, uh, hard, hard aan het werk ja uh, dus ja die, die projecten lopen inderdaad ja en maar die school maar dat is ook onder ja, jou ja eerste school dat is uh, daar word ik wel vaker over gevraagd maar dat is eigenlijk echt geen half ja, van, van van het Bluis, hè? Ja, ja. Uh, nee van prewonen is dat uh, of van prewonen ja. oké okay, maar ja het is natuurlijk een tijd geleden al verkocht hè en maar er gebeurt ja. verder helemaal niets maar de gemeente ja, het... kon er toch ik zou eens een keer een brief sturen misschien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 Too far to get the message home Before it gets too fighting We ought to call a halt So could we start again Could we start again? Could we start again Could we start again Could we start again Could we start again Could we start?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 I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood. I got life, I got life, sister. I got free up, brother. I got you, times, the times, man. I got crazy ways, daughter. I got million dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches. What's your invite? Oh my Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Uit her, uh, uit uit hè? Yeah? Yeah. Yeah. Ja, ja, ja. ja, ja. Ah, yeah. ik, ik heb het niet meer in ieder geval, maar jij wel, maar ik, ik heb geen her meer. <laughs> ik goedemorgen. Ja. Jouw her is uh, aardig. Ja. Uh, goedemorgen. Goedemorgen, burgemeester David Molenburg. Ja, het was even herinneren, was even geloof ja, ik. Hè? Zo ik, zeg. Uh, ja. uh, er stond half elf in mijn agenda. Oké. Okay. Hadden we namelijk heen en weer geappt. En toen zat ik even het schema van je te kijken doen.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 handtekening onderzetten. Dan nou heb ik begrepen dat tegenwoordig ministers nog wel eens moeilijk kunnen doen met het zetten van handtekeningen ja. die dus zouden moeten zetten. In dit geval denk ik dat het geen probleem is. Ik heb in ieder geval niks, Ik, heb, ik, heb, ik heb ooit iets lelijks over deze mevrouw gezegd, maar over haar niet. Dus dat, um, ja, ja, ik denk dat dat, dat Maar, maar Marjolein Faber is geen minister van Binnenlandse Zaken. Dat, dat wel uh, dus mag mogelijk, Dat weet ik, maar... Maar goed, uh, je weet het nooit. Ja. Ja. Uh, gaat het dan naar de koning ook, toch? Uh, ja, ja, ja. ja, hij je het. Wel ja. ja, ja, ja. ja nog willen. Ja. Maar, ja, dat, uh, dat maar dat is. geldt voor 400 zoveel gemeentes in ja, Nederland. Ja, dat ja, dat dat. Is, dat is, in Nederland is het zo dat als je onder de 50.000 inwoners bent, dan is het een koninklijk besluit. Dus dan kan ja, ja. En, dan ja. de minister het voor aan de koning en die zet zijn handtekening. Mm -hmm. Als het boven de 50.000 inwoners is, dan moet de uh, ministerraad daar wat van vinden. Ah, en dan okay. is het... Een benoeming die ook door de ministerraad moet worden goedgekeurd. Ja, maar, ja, maar goed. alleen de grote steden natuurlijk. Ja, ja wij hebben 17.000 inwoners. Ja, ja. Ja, maar in ieder geval, uh, waarschijnlijk weer dus zes jaar. Ja. Uh, je hebt er zes jaar nu bijna op zitten. De vijf en een uh, uh, half. Uh, uh, ga jij in die komende zes jaar dingen anders doen dan in, die, in de afgelopen vijf en half jaar? Of? Nou ja, kijk, wat ik ongelooflijk belangrijk vind. Uh, ik, ik ben net uh, ook weer even uh, in Berlijn geweest. Uh, waar... Um,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 Ik ging laatst even een glaasje limonade drinken en toen schrok ik toch weer van, van de prijzen. Ja. Nou ja, dat, dat zijn wel dingen die ik ook heel erg belangrijk vind. Ja, ik zeg, ja, dat zal ik de komende jaren heel erg blijven. Amsterdam doen. is nog duurder, hè? Was... Nou, het, het komt dicht in de buurt, kan ik ja, goed, zeggen. Ja, komt zeker in de buurt. Ja? Ja. Ja, ja. En, um, nou, je hebt vijf um, uh, en half jaar gedaan, de afgelopen vijf en half jaar. Wat is je meest bijgebleven? Formule 1 of uh, corona? Of? Ja, dat zijn natuurlijk dat zijn de hele grote uh, zaken ja. Die, ja. die gespeeld hebben.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 Ja, ...weet dat de achtergrond zo, ja. ongelooflijk heftig is. Blijf je er gewoon bij. Ja. Uh, en dat zijn de dingen die me heel erg bijblijven. Ja. Ja. Persoonlijk uh, vond ik, ja, met name... Um, toen, ik, ...toen ik twee jaar uh, burgemeester was, overleed eh, Carla. Ja, yeah. dat secretaris uh, Die al 19 jaar secretaresse was van, uh, van de burgemeesters. Ja. Ik moet zeggen, dat was aan de ene kant heel verdrietig... ...en aan de andere kant, zij was ook zo'n speel mm -hmm. uh, op dat secretariaat Ze wist alles... Dat zijn je, de, de, de de dingen die je echt bijblijven. Ja, ja. um, en tegelijkertijd, oh ja, natuurlijk ook hartstikke veel leuke dingen, evenementen. Ja. Uh, Formule 1 is natuurlijk een, ja. een fantastisch ja, ja. feest om dat te mogen ontvangen. En daar. Mm -hmm. is, uh,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 Ja, dat, jullie hebben net Jan-Jaap uh, ook ja, uh, we net even in de uitzending gehad. Ja. er ja. uh, uh, gaat daar gebouwd worden. Ja. Ja, uiteindelijk, dat ja, ja. Allemaal, ja. Er is gewoon ongelooflijk veel gedoe rond stikstofregels. Ja. Uh, nou, betekent dat betekent dat elk bouwproject, waar je ook in Nederland op dit moment kijkt, uh, loopt tegen problemen aan. Uh -huh. Dus daar zit een zekere uh, vertraging op.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 Nee, nee. Nee. Maar zijn die stikstofproblemen in Zandvoort groter dan elders? Ja, het is door, door, door, door. Het is welke, elke plek is het anders, maar ja, wij liggen natuurlijk helemaal ingesloten in, ja. uh, in natuurgebieden. Uh, welke kant je ook opgaat, je komt uh, natuur tegen. Uh, dus wij lopen er wel stevig tegenaan. aan. Ja. Ja. We hebben het uh, uh, ook in Zandvoort in de Raad al uh, vele keer gehad over de spreidingswetten. Klopt. Nou, gisteravond was het ook wel uh, ook weer in de ministerraad geweest en ja, eigenlijk weet niemand hoe het er nou ervoor staat. Nee, het is uh, gewoon chaos. Het is, het is gewoon chaos. Ja, uh, ja. uh, ik ik, ik ja. moet zeggen dat ik, ik heb... Ja, ik zag gisteren wat, weer wat gestuntel uh, ja, uh, voorbij ja. komen. <tie> ja, uh, ja, ja, en, en, dus. en Faber die helemaal niks wil zeggen. Ja, nou, ja, uh, schiet mij maar lek. Dus ja, ja. Uh, kijk, wat, wat het lastige is... is dat uh, uh, uh, uh, uh, uh, Die verplichting is er. Nou, ik uh, moet zeggen dat het, uh, het enthousiasme bij heel veel gemeenten... zolang het daar in Den Haag allemaal zo onduidelijk is... is niet heel groot...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 die uh, op drie avonden helemaal bijgesproken... Voor worden. burgers was dat, hè? Die ja. konden zich ja. aanmelden, ja, dat ja. klopt. Ja, over hoe werkt politiek. Ja. Ja. Nou, onze, onze bedoeling daarmee is om ook mensen te enthousiasmeren. Nou, ik zie nu dat een aantal mensen uit die groep... ook zich ja? van de partijen wow. al uh, weer hebben aangesloten. Uh, de partij is natuurlijk heel hard bezig op dit moment... om uh, te zonder uh, naar... Programma's naar te maken. Ja. En, uh, ja. Ik zou ja. echt ook op willen roepen van... ja, heb je uh, hart voor Zandvoort? Heb je ideeën? Uh, schroom niet. En, en, en meld je aan...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 Ik uh -huh. sta niet langs de zijlijn, maar laat je horen. Ja. Nou, nou goed, uh, ik uh, denk dat we uh, aardig wat uh, zaken hebben doorgesproken. Mooi. Hartelijk bedankt in ieder geval. Graag gedaan. Uh, geniet van het weekend. Zeker. En, uh, nou, de spoorbomen zijn nog gesloten. De tweede... Ja, dat klopt. Dat, dat, ja. Maar er waren een hoop problemen toch hoor, moet ik zeggen. Ja, nee, dat, ook bij uh, de verlenende dat de auto's erin reden. Ja, bijna ja, aanrijdingen, aanrijdingen. Ja, dat is niet helemaal goed gegaan volgens mij. Want zou er ook iemand bij de eerste spoorbouw neer kunnen zetten. Ik heb begrepen dat er even goed naar gekeken is. Ja, zeker. Een paar dingen zijn niet helemaal goed gegaan. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Hartelijk bedankt in ieder geval. Graag gedaan. Een Goed weekend. En we gaan weer naar muziek. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 En tijdens en dat ging voornamelijk om Strandtent 8. Dus dat is de tent naast Haven Verzandvoort. Ja. En ja, bij mensen bekend als Corendon of Laguna Beach, of volgens mij heeft het nu geen naam, maar ja, hij staat er ook nu nog. Nu een parkeerterrein. Ja, uh, Tref Anette is het ook nog ja, geweest. En, uh,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 Dus ja, nu is het alleen natuurlijk onduidelijk van de, uh, hoe lange termijn ze daarvoor hebben. Ha. Maar dus, er zijn natuurlijk uh, zaken, uh, denkbaar, ziekte of weet ik veel... dat je even, even niet kan opbouwen en dan kun je uitstel vragen, toch of niet? Maar ja, dat, dat kan, maar het college die vond, zijn, vond zijn aanvraag niet voldoende goed ontbouwd. Nee, dat is prima, Dat hij ja. daarvan wilde afwijken. Ja, dus er moet nu opgebouwd dat worden. Dat is geen goede reden. Maar dat is toch een goede zaak dat de gemeente dat zo aanpakt? Of? Ja, nee, dat is goed. Maar we, we, we, we, we, we wachten graag af wat, uh, uh, wat de reactie wordt. Uh, ja. met, uh, er wordt natuurlijk geëvalueerd met iedere uh, periode... Mm. van hoe is de aanvang van het seizoen geweest... en die informatie komt naar de gemeenteraad... Uh, ja.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 Op dit moment gebeurt er niks, ligt er niks. Ga je af en toe ook wel kijken? Bij, een beetje aan de, aan de... Ja, het is niet zo moeilijk als je ook op de boulevard werkt. Maar nee, maar nee, goed, de, de, dat stuk van jou uh, waar, je, waar je met je viskast staat is natuurlijk... Ja, dat, is uh, er is een, uh, dat is net zo dramatisch, langs. wou je zeggen. Sorry? Dat is net zo dramatisch. Nee, nou ja, Sorry goed. Dat uh, ik zeg. Uh, hoe bedoel je? Hoe bedoel ik dat? Um,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 Niks in gebeurt nog. Terwijl je 22 maart begonnen had moeten zijn. Zeg maar. Ja, dus ja, dat is... Het voor het product Zandvoortse Strand... is dat, denk ik, vinden nee. wij niet goed. Het is uh -huh, niet ik, maar, maar onze fractie. Nee, wij maken... Terecht, het, dus de, bedoel, onze fractie uh, maakt zich daar grote Er worden afspraken gemaakt en dan moeten ja. ze er ook aan houden. Hetzelfde uh, over natuurlijk, over Bernies, ja. Weet je, dat is al uh, bijna decennia een, een, een hoofdpijn dossier aan mm -hmm. het worden. Ja. Dus ja, dat... Nou ja, daar gebeuren nu in ieder geval dingen. Nou ja, ja, het opruimen, hè, er is opruimen, een, opruimen van het restaurant gebeurt. Nou ja, dat is al heel wat, toch? Dat is, uh, Sorry? Dat is al heel wat, eigenlijk, toch? Ja, maar ze dus, dus hebben ook natuurlijk al een vergunning voor een strandtent. Ja, ja. En die, ja. daar gebeurt nu negen Ach, jaar. Ach ja, nee. negen jaar zelfs. Ja. Dit jaar negen ja, jaar. Ja, Goh. negen jaar, hè? Ja, ja weet je. Ja, daar heb vooral... je volgens mij de laatste drie jaar ook elk jaar uh, dingen over gezegd. Maar, uh, ja, dat... nou nee, ja, het, het, het, het merk <coughs> is, we hebben gisteren een, uh, een, een uh, ingezonden brief gekregen van het uh, circuit. En, oh ja? Uh, ja, die, die staat ook op de gemeentesite. Oh, die staat op nog met. Oké, die kan je terugvinden in gezonde brief. En, ja? Uh, ja, er staat eigenlijk dat de raad niet goed wordt geïnformeerd. Dus ja, okay. daar vragen we wel uh, vraagteken op. Wat, wat ja. informatie ontbreekt er ja. dan bij de ja. raad? En ze zeggen dat ze uh, ja, een on onjuist beeld, wat inmiddels meermalen is geschetst, niet alleen in de media, maar ook met de raad. Uh, hier was niet volledige informatieverstrekking aan, of van de raad een gevolg. Uh, Want ze willen daar een, een hotel bouwen. Dat een hotel? Een jaar rond uh, strandtent met een ja, hotel. Ja, met een, met een soort prachtig, overkapping zijn. op de, op de uh, nou ja, ik, overkapping. Ik, ik heb geen idee hoe het er exact uit nee. gaat zien, maar weet je dat, dat uh, ik, het is te hopen dat er een ontwikkeling komt. Ja, en, en ja want ik heb vast... ook wel eens eerder gehoord dat, uh, dat ze bij het circuit vinden dat de, de, de gemeente Zandvoort niet, niet, uh, niet uh, erg meewerkt aan ontwikkelingen. Of dingen die ze niet willen, of uh... ja, nou, Ik hoop dat de duidelijkheid komt. Ja, dat lijkt je, me ook. Ik kom nu al alleen. Uh, misschien een dat brief, je dat in met een... erin met er een beetje verwijt dat het college niet de juiste informatie verstrekt. Nou, misschien dat je dat in een motie kan vragen aan het uh, en... college, toch? Die... Ja, ja, niet. ja We blijven met moties aan de gang. Dat ja. is een beetje, een beetje lastig. Weet komende <laughs> raadsvergadering hebben we ook al een motie over over uh, vergunningstelsel op uh -huh. het strand, wat er aan de hand is, en weet je, dus ja, het.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 Dus weet je, uh, ja, het, ja. Het, het, het, je zou het niet weer willen dat, uh, dat wat voor nee. gekke figuren er uh, hier eigendom in nee, nee, Maar we, we, we, weet je, voor, maar het is prachtig mooi weer. Laat, het, het, het, heel veel dingen gaan er wel goed, hè? Ja, zeker. Het weer gaat goed. Ik wil en, niet en, helemaal uh, negatief klinken <laughs> over. Nee, het, of, het weer gaat ja. prima, ja. Nee. nee, dat weet ik wel, dat er een hoop dingen goed zijn. Uh, dat, ja, het, het is goed dat je dat zegt, hoor. Want uh, uh, wat vind je het mooiste eigenlijk wat, wat er goed gaat dan? Diversiteit. De diversiteit, ja. Dat, dat vind ik echt een... Echt. een, echt, ja. een vind ik, dat vind ik heel mooi. Ja, dat uh, is leuk. Voor elk wat wil de de he? En ja. het zijn natuurlijk echt... Bij alle strandtenten kan je tegenwoordig... Uh, uitgebreid uh, restaurantfunctie, ja. weet je. Uh, ja. ik, ik, ik ben er zelf... Ik, ik, dus is een persoonlijke mening. Uh, ik ben begonnen met een viscar. En toen hadden wij helemaal geen jaar rond strandtenten. Uh -huh. Uh -huh. En toen dachten wij natuurlijk wel... Als, als nieuwe ondernemers met ja. de viscar...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 Dat daar een enorme markt nog ligt op Ja, en ik strand. denk ook als je ze ja. als je, als je, als je je echt helemaal richt op op Dat de Kerkman vroeger, ja. die tent. Uh, er ligt genoeg kans. Heerlijk toch? Ja, er liggen genoeg kans. Het is echt een badplaats waar je heel veel kansen kan ja, krijgen. Je ja, moet ik ook. hem alleen af en toe willen grijpen. Ja, Dan kijken jullie ook wel eens naar andere badplaatsen? Uh, nou, afgelopen zomer naar Domburg geweest. En dus dan sta ja. je ook voor dat hoe klein plaatsje dat eigenlijk is... hoeveel toerisme daar is. Ja. Ja, heel veel, hè, Heel ja. veel. Ja, ja. Ja. Echt heel veel. Hey, laten we voor het nieuws uh, begint nog even naar de vaste, de vaste, de vaste viskarren. Uh, uh, uh, Mag ik het zo noemen? Ja, de kiosken. De, de kiosken, kiosken over, inderdaad. Dat ja. is natuurlijk een heel mooi... mooi uh, hoe staat het daarmee? Ja, hetgeen het, het is alleen dat er... Uh, er moeten welstandsregels komen. En dat ja. vind ik op zich goed... Het moet niet zo zijn dat iemand een c-container neerzet. En een nee, het moet, een mo een mooie dus het moet een mooie uitstraling zijn. Ja, het moet een heel goede zijn. en dat zeker. dat van tevoren ja. wordt onderzocht. En hoe, wat voor vorm je hem krijgt en materialen, prima. Ik heb gehoord dat er toch een aantal uh, bang zijn uh, dat ze het niet kunnen betalen. Klopt dat? Vijf, vier. Uh, nee. Bang zijn, niet betalen. Nee. Nee, niet. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.